Нет, Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand overleden bij de Highland Games. Die Nederlandse kampioenschappen met verschillende onderdelen... zoals boomstamwerpen, werden gehouden in Geldrop in Brabant. Bij het onderdeel kogelslingeren ging het helemaal mis. Een man van 65 werd geraakt door een metalen bal. Volgens de politie maakte de man een wandeling in de siertuin... die naast het Highland Games terrein ligt. De kogel zou over een hek zijn gevlogen. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Oostenrijk wil haat en bedreigingen via internet strenger aanpakken. Ze zijn daar geschrokken van de zelfdoding van een arts. De vrouw kwam regelmatig in de media... waarin ze uitleg gaf over corona en vaccineren. Ze kreeg zoveel doodsbedreigingen... dat ze politiebeveiliging kreeg en haar praktijk sloot. Dat zou uiteindelijk de reden zijn dat ze uit het leven stapte. De Oostenrijkse regering wil het OM daar meer mogelijkheden geven... om bedreigingen te onderzoeken. Denk je na over zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel dan 113 of chat via 113.nl. Het gaat weer ietsje beter met Donny van Ypres. Dat meldt zijn club FC Zimbro uit Moldavië. De Nederlandse voetballer belandde gisteravond op de intensive care... nadat hij tijdens een wedstrijd bewusteloos raakte. Hij knalde tegen de keeper van de tegenstander aan. Eerder leek het slecht te gaan met van Ypres... maar nu laat zijn club weten dat hij stabiel is. En het is verboden om dood te gaan of verboden voor muggen... om in de zomer in de plaats Briolai door te brengen. Het zijn voorbeelden van wetten van Franse gemeenten. Je kan in dat land bizarre regels tegenkomen. En dat inspireerde een groep juristen om er een wedstrijd van te maken. Welke burgemeester heeft de raarste wet? Correspondent Frank Enhout kwam er behoorlijk wat tegen. In châteauneuf du pape geldt er een officieel verbod voor vliegende schotels. En het werkt, zegt de burgemeester. Er is daar nog nog nooit een ufo gesignaleerd. In Essa en Bogage kregen de inwoners in 2019 de plicht om een week lang te lachen. In Rio Toren nam de burgemeester een decreet aan met maar liefst zeven artikelen waarin staat dat de kerstman in het stadje mag landen. Gemeenten hebben tot 15 september om een gekste wet in te sturen. Het weer, lekker zonnetje overal, het is zo'n 20 graden aan zee, in het binnenland loopt de temperatuur op naar 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 When we do the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 i k e en d -Z. yo, M is microphone en D is genius, Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time, Sven, so let's go back. We are going on a summer holiday. En toen ik echt 12 pinsjes ja, begon lacht te verzamelen, toen begon ik zo'n beetje met uh, deze single lacht van MC, ja, single: 12 pins van MC Michael G en DJ Sven. Ook uh, de geel-blauwe vlag van uh, Zandvoort uh, op de hoes. In het geel van Holiday en uh, in het uh, blauwe Rap. En uh, ja, die, uh, die 12 is, uh, die kocht ik nog bij Radio Peters uh, op de Haltestraat, uh, Albert-Jan. Dus uh, dat is wel een hele tijd geleden, hoor. En ver voor mijn tijd. Ver, was toen ver was voor... ik hier nog niet. Toen voor... nee, toen was je... nee, het was uh, volgens mij 1986. Oké, okay. nee, dat is uh, voor... ruim voor mijn tijd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Welkom terug, het tweede uur alweer. Ja, welkom uh, luisteraars en uh, kijkers, uh, niet te vergeten. Ja, hallo. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, de vrijkaart uh, die uh, komt eraan, want uh, nee. ja, er is gebeld. Die komt u maar halen. Die, die, die komt u maar halen. <laughs> maar het geeft wel even ons bereik weer. Hè? Want ja. komen, uh, we komen uh, niet alleen in Zandvoort uh, op de radio of op de computer, maar ook in Arnhem. Dus uh, nee, gefeliciteerd. Ik kan in, allemaal, internet hebben. Gefeliciteerd met twee kaarten, want je mag ook iemand meenemen. Ja, ja. ja nee, en wie daar... neem je mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Aye. Ah, ja. Goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. In ieder geval voor vandaag zijn. Maar volgende week heb je ook weer de kaarten, toch? Jawel, ja. Oh, Oké, okay, goed. Wat gaan we tweede uur doen? Nou, de vaste luisteraars en kijkers weten het natuurlijk. Uh, op Zandvoort op zondag. Het tweede uur gaan we de regio in. We gaan beginnen met Amsterdam en wel in Nieuwe Meer. Want Nieuwe Meer is het natuurgebied. Is de mensen die daar wonen zijn tot wanhoop gedreven. Want er worden in deze vakantieperiode feesten georganiseerd. met meer dan 25 boten op het water. En dan hebben ze, vroeger hadden ze van die, hadden ze van die, van die kleine boxjes. Of van die, van die, hoe heet die walkie, walk, uh, walkmans en dat soort werk. Dat was niet zo erg. Maar nou hebben ze echt de, de boksen ontdekt. En uh, die maken een uh, gigantische herrie. En daar, hebben, daarover hebben we zometeen over een tweetal platen... een uh, reportage van onze collega's van NHTV. Wat we ook gaan doen, we gaan naar West-Friesland. En we gaan wel naar Enkhuizen. Uh, want op dit moment wordt uh, het scootjeszielen en uh, uh, dan de, de, de echte scootjesrace. Uh, race uh, gevaren uh, afgelopen weken uh, en uh, komende week nog volop in actie in, uh, in, uh, in Friesland. En uh, verder daarbuiten. Uh, maar daarna, als dat afgelopen is, de officiële scootjes uh, gebeuren... heb je als het ware de eerste divisie nog. Dat zijn mensen die wel een, sco een scootje hebben... maar nog, uh, nog niet in de hoofdklasse mogen meevaren, om het zomaar eens te zeggen. Maar uh, in Enkhuizen uh, uh, hebben ze het scootje De Drie Haringen... En die zijn nu voorbereiding aan het treffen voor hun hyper-Frieske scoetjesiel. En dat is uh, dus na de, het officiële scoetjesiel wat uh, nu aan de gang is. Trouwens, vandaag een rustdag. Morgen gaan ze weer verder. Dus in ieder geval Amsterdam en West-Friesland. Daar hebben we in ieder geval reportages over van onze collega's van NHTV. Uh, natuurlijk. ...hebben we om uh, half vier de evenementenagenda... ...en we staan uh, nu... Uh, uh, ...we hebben dus in ieder geval uh, Zandvoort, uh, Zandvoort Beyond... ...dat hebben we al behandeld gisteren uitgebreid... ...en uh, vandaag ook alweer even... ...en we gaan uitgebreid stilstaan met de activiteiten van het Zandvoort Museum zijn... ...want dat zijn er ook nogal wat. Dus half vier de evenementenagenda... Uh, ik zou zeggen genoeg reden. Oh ja, natuurlijk uh, voetbal eredivisie houden. Ja, ik krijg Hover. heel nee. veel berichten binnen dat er vlieg uh, gescoord S wordt. S spannend. Ja, ja. Tussen, tussen uh, kwart, kwart over drie en half vier. Gaan we natuurlijk in de rust? Gaan we eens even de ruststanden voor u bekijken en met u doornemen? Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, en uh, inderdaad ook op uh, C is het druk. We gaan lekker een lekkere zonnige plaat draaien, dus uh, mag jij oh ja, een de een oh, je opdrukken? Okay. Moet het ook niet goed? Ja. ja, hier is Gabriel Denise.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 Se queima, e eu só tenho ziet cara de besta. O pior é que agora je tem que engolir o choro, porque eu não te quero mais nem pintada de ouro hey! Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem zie je três Fale sério e você brincou Mas quando eu digo que a Ilha! Sucesso, sabadão, tamo junto, hein Acabou, acabou e pronto E o pior é que agora Sem tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Vem, vem, não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou En eigenlijk als we deze plaat doen, doen we het altijd met de beelden erbij van uh, YouTube. Kijken wij even op. Gabriel Denise en uh, Akabo, die moet je maar eens opzoeken en dan denk je echt van... Uh... Ja, Sanford is leuk, maar uh, wat doen we hier eigenlijk? Kijk, dat soort uh, ideeën ga je dan uh, krijgen. Wat ziet dat er uh, prachtig uit? Het uh, beeld zo, ook uh, bij, het, uh, bij het water, uh, een erbij en uh, nog wat uh, ander uh, mooi schoons, Om het zo maar even te zeggen, ja, dat uh, ziet er helemaal goed uh, uit. Acabo, Acabo, een plaat die hij uh, samen met uh, Wesley uh, zong uh, trouwens. Wij gaan weer een lekkere classic uh, voor je draaien op deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Zandvoort op zondag. We zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag met uh, uiteraard uh, niet alleen de lekkere muziek... maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. Want zit in uur 2. En uh, Sisters Let's is er ook. En we zitten in het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. En dan gaan we altijd uh, de regio in, uh, albert -Jan. En uh, jij hebt alweer uh, uh, mooie dingen uitgezocht uh, van onze collega's van uh, NH Nieuws. En dan gaat er ook eentje over kabon uh, kabon, toch? Ja, kebong, boem. En uh, daar, uh, hadden gisteren hadden we trouwens ook en uh, uh, Hardy aan het telefoon. En uh, die had het ook over de het, uh, het, het, het geluid, uh, hardheid van dat boom boom boom boom muziek. En het schijnt dat de Gay Pride op een gegeven moment 85 decibel is gemeten. Ja, wel harder volgens nog, mij. Nog harder. <laughs> nou. <kijnt> Goed, maar ook in de meren wordt er, is er een wanhoop gedreven. Want de partyboten drijven daar af en aan. En de omwonenden raken meer tot, meer tot wanhoop. Feesten met wel 25 boten aan elkaar. Bewoners en ondernemers in de... In de buurt van de Nieuwe Meer bij Amsterdam hebben de afgelopen maanden regelmatig last van grote groepen jongeren die feestvieren op het water. Afgeladen partyboten tussen de aanhalingstekens ontmoeten elkaar met grote aantallen tegelijk op het meer. Hier worden de boten aaneengeschakeld waarna de volumeknop maximaal wordt opengedraaid. Een feest moet kunnen, maar nu is de maat toch echt vol. Luistert u naar de bijdrage die onze collega's van NH hierover maakten in de meren. Nou, dan boink, boink, boink, boink, en dat en het gaat maar door. Ze hebben vaak geen muziek, hè? ze hebben vaak zo'n die een bepaald basdreun produceert. En dat is het dan. Het is de laatste weken op bijna elke mooie zomerse dag raak bij de nieuwe meer. Tot in de wijde omtrek is de dreunende muziek van de boten te horen. Omwonenden zijn het zat. ...sloepen met 30 tot 50 man een grote installatie erop. En dat loopt de laatste jaar eigenlijk echt uit de hand met, nou ja... ...tot en met drijvende feesten waarin 25 boten aan elkaar liggen. Dan komt uh, daar achter die bomenrij daar heb je Nieuwmeer en daar varen ze heen en weer. Vaak volgeladen met passagiers. 40, 50 mensen is niks. En heel veel drank. En de troep laat ze achter bij het begin van de Riekeweg als ze daar weer uitstappen. Doordat de plas zo groot is en in een groen gebied ligt, denken omwonenden dat de bezoekers van de feestboten geen benul hebben hoeveel mensen er uiteindelijk overlast ervaren. Een volkstuincomplex, bewoners van omliggende woningen, maar ook ondernemers horen de muziek luid en duidelijk. Zodat de gasten vragen van uh, mag de radio hier wat zachter? En we hebben natuurlijk helemaal geen muziek op het, uh, op het terras. Dus dan leggen we uit van, uh, joh, dat is niet onze muziek. Dat komt ergens hier in de buurt vandaan. En hoogstwaarschijnlijk zijn dat de partyboten, zoals dat genoemd wordt, uh, op het nieuwe meer of op de Ringvaart. Het is prachtig weer, het is warm. Ja, mensen mogen toch wel ergens een feestje vieren. Ja, absoluut. Dat, en, en zeker in coronatijd, toen is het eigenlijk echt opgekomen, snap ik ook al. Jonge mensen gingen tegen de muur omhoog van de ellende. Dus dat ze dan hier even komen chillen en dat het wel eens uit de hand loopt, prima. En ja, en, en, en het moet voor iedereen een beetje leuk blijven. En nu wordt het eenzijdig. Als je af en toe wel eens die kant op fietst, dan staan ze echt met hele grote boksen. En, en dan denk ik, ja, je moet waarschijnlijk gehoorbescherming hebben om daarnaast te kunnen staan. Dus dan denk ik, doe je gehoorbescherming uit en uh, doe de muziek wat zachter. Dat zou helpen. Toch zijn de omwonenden het erover eens. Meer handhaving is de oplossing. Wat we hopen is dat we... Ja, af en toe ook hier uh, gedurende een paar uur echt uh, strenge handhavers krijgen en dat, uh, dat, dat het een beetje rondpraat. En dat mensen zeggen van ja, je kan niet ongestoord ieder feestje gooien daar, want dat kan verstoord worden. Dat zou dat enorm schelen, want uh, af en toe een boot en af en toe een muziek, het maakt echt niet uit. Maar niet iedere avond. Een woordvoerder van Stadsdeel Zuid laat weten dat handhaving de overlastmeldingen momenteel in kaart aan het brengen is. Er wordt vervolgens overlegd tussen de stadsdelen Zuid en Nieuw-West... om te kijken of het op basis van de meldingen noodzakelijk is... om extra handhaving in te gaan zetten. Ja, en het is steeds heftiger geworden met uh, al die partybooten en dat is uh, ook duidelijk uit uh, deze reportage van uh, NH-nieuws en uh, AT5-Albert-Jan. Uh, ja, we zeiden het al, ook in het buitenland was dat, uh, of is dat al een hele tijd, al jaren... Ik, uh, ik, ja, ik, ken het, uh, ik ken het begrip bijvoorbeeld uit uh, Turkije wel, weet je wel. Daar kan je met zo'n boot mee en daar uh, staan ook van die uh, hele grote boxen op. En jij hebt het ook over uh, in uh, Amerika? Hebt, Amerika ook? ook hoor. Ik bedoel, het, is, het, komt, het is geen nieuw verschijnsel, het is wel een bekend verschijnsel. Maar ja, dat, is, nou, ik bedoel, dat, zegt, dat zegt die omwonenden ook van, ja, nou, ga, ga handhaven. En dan krijg je zo'n zo antwoord, ja we zijn het in kaart aan het brengen en uh, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, ga van het winter maar, want dan heb je nergens last van. Nee, zo is het. Nou ja, we, we, we zijn er nog niet, uh, nog niet klaar mee met de partyboten, denk ik. Want uh, ja, het is natuurlijk wel enorm leuk om uh, op uh, zo'n boot uh, een uh, feestje te hebben. Dat begrijpen we dan ook alweer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be girl, go bonanza. Shake your body like a belly danza. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground.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 Girl. When you talk, I believe in baby girl I like that thick, potato and pretty Little touch is a ditty, let him rock the candy Like, hey ladies, drop it down Just wanna see who touched the ground Hey ladies, drop it down Just wanna see who touch the ground Hey ladies, drop it down Just wanna see who touch the ground Don't be shy girl, go bananza. Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see who touched the ground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 Like a I must say, you're the highest thing in here so happy, to meet some rain in here Time to make ex-catches banging here Girl, you can do anything you want me here Down if you want to, drown if you want to You ain't even gotta drop down if you want to Cause I'm gonna see you shake it, stand it Either way you do it, don't you look Hey ladies, drop it down Just wanna see you to the ground Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you to the ground nou, we hadden net uh, de reputatie over de partyboot. Ik kan me wel voorstellen dat als je lekker op zo'n bootje zit, je gooit thuis eventjes open, Albert op Jan, dat het feest uh, uh, toch aardig uh, losgaat. Op de boot, je hoorde de belly dancer. Dat lukt niet met deze muziek als je die op de boot gaat draaien. Dus dan gaat het niet goed. Maar wij gaan hem wel lekker draaien. Want we zitten niet op een boot, maar gewoon op de radio nu natuurlijk. Tot aan vijf uur Zandvoort op zondag. Met z'n dadelijk, de evenementagenda is weer voldoende te doen. Dus blijf daarvoor luisteren. When the No! Oh van de gelijknamige LP of the Wall, Michael Jackson met inraad uh, of the Wall. Voordat we het evenement een beetje doorgenomen zijn er weer heel wat. Eerst uh, de Eredivisie, divisie, want uh, ja, we zitten weer in de Eredivisie sinds uh, gisteren weer uh, begonnen. We gaan uh, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn uh, nog even met je doornemen. Want uh, ja, twee wedstrijden hebben we op de kalender staan, uh, Jan. En er uh, is inmiddels rust. De tussenstanden. Allereerst Vitesse thuis tegen Feyenoord. Tussenstand 1-2. En de andere wedstrijd: uh, NEC tegen FC Twente. Daar lukt het me niet om te scoren. staat nog 0-0 naar een eerste helft. Goed. Nou, de evenementen. Had, ja, nou, ik had al doorgegeven. Ik ga even uitgebreid uh, stilstaan bij het Zandvoort Museum. Want uh, met de tentoonstelling Max door Toon staat het Museum ook in de startblokken voor de Dutch Grand Prix van in Zandvoort op 4 september. Op 12 augustus gaat deze bijzondere expositie met een serie tekeningen van Toon van Driel over Max van Stappen van start. Tegelijkertijd wordt dan ook Car Art officieel geopend. Beide tentoonstellingen zijn onderdeel van het Zandvoort Beyond Side Events. Toon van Driel heeft 16 jaar lang in Zandvoort gewoond en heeft altijd een gevoel van verbondenheid gehouden met het dorp. Hele Jansen van het Zandvoortmuseum benaderde hem met de vraag of hij een cartoonreeks over Max zou willen maken. In eerste instantie zag hij daar vreestelijk tegenop, maar toen Max wereldkampioen werd brak ik de tent af. Dat deed ik al bij, bij elke race en gelukkig is de band met mijn buren nog steeds goed, aldus Toon van Driel. In zijn eentje bezorgde Max me elke race hartkloppingen. En dat deed Jos Verstappen, destijds trouwens ook al dus van Driel. Toon is krankjorem trots op Max, op Jos... en stiekem ook nog wel een beetje op het resultaat van zijn werk. Ik blijf er naar kijken en hopelijk jullie ook. Deze tentoonstelling is te gek om los te rijden. Zet het vast in uw agenda. Vanaf 12 augustus is de tentoonstelling Max door Toon in het Zandvoortsmuseum... En we zeiden het al, tegelijkertijd gaat Car Art van start. Een levensgroot paard gemaakt van autobanden, honderden gele speelgoedautootjes, die de carrosserie van een racewagen vormen, de poten van een stier, als drijfstangen en wieldoppen van een Volkswagen. Dat is het broodje van de hamburger. Je kan het zo gek niet bedenken, maar het is allemaal te zien tijdens de buiten- en binnententoonstelling van Car Art. Een expositie met kunst met een knipoog en soms beeldend commentaar op de Formule 1. Ook deze expositie is onderdeel van het veelzijdige side events programma van het Duitse Grand Prix. Deze kunstobjecten zijn te zien op drie locaties in Zandvoort. Van 12 tot en met 9 oktober in het Zandvoorts Museum en het Pub-Up uh, uh, Raadhuis... en van 12 tot en met 4 september in de tijdelijke Wagen- en Kunstpark... Op het burgemeester van Venema Plein. Dus Car Art staat op het begin te be, uh, van beginnen. En ook de tentoonstelling Max Doortoon. Houdt u de website van het Zandvoortsmuseum in de gaten: www.sandvoortsmuseum.nl. En uh, volgende week vrijdag uh, is er weer een Ibiza-boulevard uh, van 12 tot 6 uur uh, op het Badhuisplein. Het is de markt uh, geïnspireerd op hippemarkten van Ibiza. Die hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies originele hippie- en bohemia-producten aanbieden. En ook die gaan met een zomerstop. Want de eerstvolgende Ibiza-markt staat gepland op donderdag 22 september. En dan hebben we ook weer een prachtig evenement... wat ik u alvast wil even op attenderen. Dat gaat ook weer beginnen. Vintage uit Zandvoort. Het is eind september. Het gepruttel van dichtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. Vintage uit Zandvoort. Het VVVW Volkswagen seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort... in het weekend van 22 tot en met 25 september. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat zeker door. Tot zover. Dankjewel, Nou ja, genoeg uh, te doen dus uh, hier in Zandvoort. En uh, ja, we staan eigenlijk een beetje aan de vooravond van uh, de Dutch GP natuurlijk. Dus uh, heel veel evenementen daar omheen. Dat is uh, begrijpelijk. Vanaf 1 augustus uh, is de opbouw toch echt begonnen trouwens uh, op het circuit. En kom je het circuit echt niet meer op en word er wordt een heel hoge hekken omheen geplaatst. Dat is nou het mooie van uh, Zandvoort op zondag. Gingen we van een gouden oude. Letter uit de plaat die je allemaal kent van de shocking blue en Venus. Direct door naar de nieuwe Robbie Williams. Ja, hij is weer terug met een hele lekkere nieuwe single. En die single heet uh, Lust. En je hoort hem als eerste uiteraard. Bij je eigen lokale radio CFM. Voor Zandvoort en de regio. Nou, we duikelen de, de regio weer in uh, Auburjan. En... Uh, Jij ja, hoor je al de hele week over uh, scoetjeszielen. Ja, dat is, uh, ja, laten we zeggen, de divisie van het scoetjeszielen is uh, afgelopen week, uh, begin voor, vorige week begonnen en het duurt nog tot volgende week vrijdag. Maar er is meer, er is ook een eerste divisie, de zogenaamde uh, Lepen Frieske Scoetjeszielen. En uh, een, een, scoots, een Fries ligt uh, momenteel in West-Friesland en wel van, in Enkhuizen. En die vaart uh, vanaf Enkhuizen vertrekt uh, hij uh, minimaal één keer per week met dat Frieske richting het IJsselmeer. Daar wordt door de bemanning hard getraind voor de aankomende kampioenschappen Lepen Frieske scoetsjesielen. Onze beste dagresultaat was vierde. Dat willen we proberen te verbeteren. Zo klinkt het ambitieus bij schipper Thomas de Boer. De bemanning telt 15 koppen. Volgens Thomas is dit nodig omdat er veel taken aan boord zijn. Het is een groot en lomp schip en er moet veel gebeuren om het snel te laten varen, aldus Thomas. Het schip waar ze mee varen is, uh, wordt genaamd de drie Haringen uit Henk Huizen. NNH maakte er de volgende reportage over. Er werd vrachtgevaren met zulke schepen. Nou, nu worden ze natuurlijk zwaar overtuigd. Dus en ze we er heftige wedstrijden mee. En um, ja, het, het is nu een hele echte sport geworden. Een Friese sport. En ja, wij gaan meedoen naar de open kampioenschappen. Hè, de iper Friese Kampioenschappen En uh, daar doen ook wel meer Hollanders aan mee. Om het zo maar te noemen. En deze Hollanders uit Enkhuizen zijn met hun scootje de drie Haringen druk aan het trainen. We missen helaas een deeltje van onze wedstrijdbemanning, maar dat maakt niet uit, mag de pret niet drukken. Ga lekker naar buiten. Dat is een iets kleiner team. Dan om een liter. En met de wedstrijd zitten we tussen de 12 en de 15 man. Dat is een klein beetje afhankelijk van de windkracht. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met eigenlijk elke taak aan boord. We hebben natuurlijk nogal wat. Heb je hebt gewoon een aantal mensen op de schoot van je fok. Een aantal mensen op de schoot van je grootzeil. Op de zwaarden. Je hebt pijlers nodig. de nou, schipper. de tacticus. Iemand die binnen de rotzooi een beetje bijhoudt. Dus de de, de, de roefman man of vrouw. Dus ja, alles bij elkaar. is natuurlijk gewoon een hoop taak. Het is groot. Het is log. dus ja, Het vergt ook wel wat arbeid en dus wat kracht om een en ander uh, ja, aangetrokken te krijgen met velden. En deze kracht, plus de steile hellingen die het schip maakt, zorgt inderdaad wel eens voor rotzooi aan boord. Ja. ja. Op, op, uh. ja. Waarom heb je die handbakje gedaan? Die hebben Berber in de, de geschopt, hoor. In dat ding? Ah dat heet Berber dan. Ja. Ik was er gewoon een beetje bang voor dat er iets gebeurde. Oh, oh, oh. Het varen op zo'n scoetje is mooi, maar de echte inspiratie haalt het team uit het Enkehuizer legende. Toen was er een Hollandse schipper, een Enkhuizer, Jan Bakker. Die werd destijds uitgedaagd: van joh, jij bent de snelste met die Clipper van je. Maar als je erg wettelijk kan dan laat je het ook met een Scootje zien. Nou, dat liet meneer Bakker zich niet twee keer vertellen. Dus die kocht als Hollander een Scootje. Die bouwde hem om tot wedstrijdschip. En die ging meedoen. En in jaar 1 werd hij tweede. En in jaar 2 werd hij, deed, werd hij gelijk kampioen. En aan dit kampioenschap doet de drieharingen nu ook mee. Om te winnen. Maar ook wel een beetje voor de lol. Het is een soort trek om de karavaan. Hè? We gaan met al die scoots en al die volschepen... van dorp naar dorp, van stad naar stad. En dat maakt het dus ook wel echt leuk. Ja, mooie reportage van uh, onze collega's uh, van 1 uh, Nieuws. De drie haringen. Ja, zo, uh, zo, uh, zo heet die, uh, <laughs> zeg maar. Maar uh, drie haringen, Albert-Jan. Uh, dan denk ik ook meteen aan het wapen van Zandvoorts. Wij hebben ook drie haringen. Dus uh, eigenlijk is het een beetje ook een, uh, een uh, Zandvoortse boot deze. Uh, het is inderdaad een, uh, uh, uh, even kijken, het is inderdaad uh, de drie haringen, dus uh, wellicht uh, een goede sponsor voor, uh, voor deze uit Enkhuizen uh, bestaande uh, scootje, die dus zoals gezegd uh, meedoet met uh, het uh, Ipen Fries sielen, wat na het officiële sielen van start gaat. Is, dan haak ik mooi geen rest. Dat het zuil van het schootje heet, gewapperd in de mest. Drogen ziel, krijg ik een goed gevoel. De bemanning stiet op scherp en we halen maar in vol. Maar om ons, daarmee beval je ringen. Want zie je verzaakt, dan vrijen we niks meer. De skipper is de master van het schip. Maar zonder de bemanning. De burgers als mij mee de let op Goed, je slagt als om, mag te En oude wedstrijd is het of feest. Vier in de tap bij super het meest dure De drie haringen hebben het over de eerste divisie van de Scootje Zielen... die er nog aan gaat komen met de boot uit Enkhuizen. En erachteraan draaien we de Bounty Hunters inderdaad. En wie kent ze niet trouwens met de single De Scootje Zielen. Leuke muziek om toch eens voor je te draaien op de radio. Welkom bij Zandpoort op zondag. Die hebben we oh, al gehad, hè? Ja. Die moet ik ook de helemaal de de de niet de hebben. Meter. Ik denk, wat klinkt er in één keer uh, Michel Vulgen uh, verkeerd? Uh, <laughs> maar. Uh, ja. Knopje, live lossen. D'un gars changer l'histoire. Il était fils d'un militaire oh. en né dans un canon. Oh. Sur sa brassière, il y avait déjà des canons. Un homme de guerre, oh. c'est pas la moitié d'un con allez hey, hey. oh Un petit coup de marseillaise, oh non, un petit bout de la malosse sur si mon pancreen. Vive la boule à la française. Mais vive la France et la Corrèze. Ouh. Tout vit par des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mèche mon cou, oh oh. Raggedy, raggedy.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 de l'amour à la française Et puis, pain -pain -pain les falaises Hou Tu finis par mon gars je veux pas changer l'histoire je ne rien changer du tout Je laisserai rien de rien dans les mémoires Mais je m'en fous Hey oh, oh. hey ah, ouais,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 en misschien ben je nog onderweg naar Frankrijk. Ga je nog binnenkort? Of ben je inmiddels alweer terug? Wanneer ze balen trouwens. Maar uh, wederom uh, zwarte weekend zal ik het maar even noemen. Zwarte zaterdag en zwarte zondag. Want uh, gisteren stond er meer dan duizend kilometer uh, nog... Uh, in uh, Frankrijk aan uh, files, dus uh, best wel heftig. Vandaar dat we even de zonnige klanken voor je draaiden van uh, Michel Fugin voor Zandvoort en de regio. Nou, we duiken er nog eventjes richting de Vissershaven van Den Oever. Ja, want Den Oever is toch een, laten we zeggen, een historisch vergeten plekje, zou je wel kunnen zeggen. Kijk, veel Nederlanders en Hollanders zijn genegen om naar de Waddeneilanden te gaan. Maar ook de haven van Den Oever verdient eigenlijk de nodige aandacht. Want het is een prachtig stukje Nederlands grondgebied daar in de Noordkop. Op een 182 jaar oude vissersboot lijkt de tijd in de haven van Den oever even stil te staan. Thierdo Wieberink kent het eeuwenoude schip en daarmee een deel van de historie van binnen en van buiten. Vanaf eeuwenoude historie filosofeert hij over de toekomst van de bedreigde visserij. Het stinkt hier niet naar vis, maar het is vol met vissersmensen. Een geheime tip, ga eens naar den oever. De van Den Oever is door de tijd heen altijd al aan verandering onderheven geweest. Ook nu wachten spannende tijden voor de visserij. De vraag is dan ook, blijven Den Oever en haar vissers altijd verbonden? Nou, het stinkt hier niet naar de vis, maar het is uh, wel heel vol met uh, visser mensen. Mensen die betrokken zijn bij de visserij. Zegt Cierdo Wieberdink vanaf een 180 jaar oude vissersboot, de WR60. Waar er vroeger circa 80 van dit soort Wieringerskuukjes rond het eiland lagen, liggen er nu ongeveer 40 moderne kotters in de haven. En dat aantal neemt af. Hoe denk jij dat de haven van Den Hoever er over pak een beetje 10 jaar, 15 jaar uitziet? Ja, dit blijft een vissershaven. Daar dat ben ik niet zo bang. Voorlopig blijft dat nog zo. En het is al, hoe lang is dit, dit scheepje? Dit scheepje is 182 jaar oud. En dat is in de tijd voor een visserman hier uit Den Hoeven gebouwd. En, en, en ja, nee, het is ondenkbaar dat dat zal verdwijnen. En ik vind zelf, zoals hier op Wieringen gebeurt, veel dat, dat er één eigenaar van een schip is en niet reders, zoals in de, de grote vissershaven. En, en, en, en die grote fabriekschepen die een paar weken weg zijn en dan met verschrikkelijk veel spullen binnenkomen. En hier is het allemaal wat kleinschaliger. Ja, het trekt mij meer. De mist en de regen de eiland mystiek, dat maakt de mens dorstig en lang geluk. En toch ziet Chirlo de functie van de haven voor een deel wel veranderen. De oever heeft nou eenmaal die aantrekkelijke viscultuur waar toeristen Ter Schelling of Marken massaal voor bezoeken. Je ziet dat veel toeristen kennen wieringen niet zo heel erg. Ze vinden het toch mooier om naar een eiland te gaan. En, en, en dus, dus de haven hier is wat toeristische schepen, jachtjes betreft duidelijk rustiger als dat je nu in het hoogseizoen naar Ter Schelling of Vlieland of Texel gaat. En uh, ja, ik vind het wel prima dat het niet zo heel druk is, maar. Uh, er zijn ook heel veel mensen die graag wat meer, uh, meer drukte in de haven hebben, wat dat betreft. Ja, of in de hemel, dat is de een En die drinkt met de wieringers vies, en bier. Dus eigenlijk heeft de hoever misschien wel meer te bieden dan, dan de mensen eigenlijk weten. Ja, maar ik zeg het niet te hard. Mooi zo'n verhaal over Den Oever. Inderdaad een plaats die we zeker niet moeten gaan vergeten, het Jan. En uh, dank aan uh, NA Nieuws ook voor de gezellige muziek erbij trouwens. Ja, nee, ja, keurig, keurig, ja, ja, ja. Onderbouwd, keurig, keurig onderbouwd. Keurig onderbouwd, nou helemaal lekker. We gaan op naar het nieuws in uh, weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang met Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren, momenteel 20 graden hier in uh, Zandvoort. Of op de masten uh, van het Palace Hotel. En uh, nog een uurtje en dan uh, gaan we weer uh, door met het volgende programma... wat eraan gaat komen, want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En niet alleen op radio, maar ook op tv. En volgens ons ook via de app of uh, zfmsandvoorts.nl. En de app, die kan je graag downloaden in onder meer de Play Store. Je ziet Justin en Lucien vlak voor vieren. We'll